...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de... Zo, dan zijn we weer, hè? We hebben het weer van elkaar. We het weer van elkaar gekregen allemaal. De vernieuwjarde. En vandaag gaan we het hebben over de uh, concert voor the people of Kampuchea. Ja. Toen de tijd eventjes de uh, andere naam voor het land Cambodja. Ja. Uh, nadat uh, de rode Khmer daar verdreven was onder leiding van uh, de. Nou, wel zeer misdadige meneer Pol Pot... die honderdduizenden mensen... ik geloof zelfs miljoenen mensen... vermoord heeft daar. Omdat ze het niet met hem eens waren. Wat dan ook. Het land naar een complete afgrond heeft gebracht. De bevolking in uh, armoede leefde... En, en eigenlijk geen nagels meer had... om de kont te krabben, om het zo maar eens even te zeggen. Werd door uh, secretaris-generaal... Koert Waldheim... van uh, de Verenigde Naties... toen de tijd... Een beroep gedaan op Paul McCartney. Van kunnen we daar niet iets aan doen? En, en als voorbeeld hadden ze natuurlijk het beroemde concert voor Bangladesh. Wat uh, door George Harrison toen georganiseerd werd in 1971. En wat ook een uh, heleboel aardig wat geld opgebracht heeft. Ik weet niet wat dit concert opgebracht heeft, maar het was ook behoorlijk wat. Nou, dat is. Uh, ik, ik ben ermee bezig, maar ik, ik kan het tot dusver niet terugvinden. Nou, het maakt ook niet uit. Het concert vond plaats over maar liefst vier avonden in het uh, Hammersmith Odeon Theater in uh, Londen. Ja. En dat was 26, 27, 28 en 29... december uh, 1979. En uh, Nou, wat er allemaal aan meedeed... nou, The Who... die hebben zelfs een hele plaatkant gekregen. Ja. Uh, the Who, verder hadden we... Uh, even kijken hoor... We hadden Queen, The Clash... Uh, Ian Jury and the Blockheads... The Specials, the Pretenders... Uh, Elvis Costello en the Attractions... Uh, Rockpile... Uh, en dan ook nog Paul McCartney... en Wings... en en Vooral dat Rockestra was wel uniek... want dat was een band die bestond uit... alle muzikanten die daar optraden. Daar deed iedereen mee Dus er stonden misschien wel vijf drummers... en tien en, uh, uh, uh, gitaristen. Weet ik het allemaal niet. Ja, en er kwamen er ook nog een paar bij. Onder andere... Uh, uh... Uh, John Paul Jones en John Bonham van Led Zeppelin. En uh, Dave Gilmore van Pink Floyd, onder andere. Ja, maar die staan niet op deze LP. Ja, die doen wel mee met het orkest, hoor. Ja. maar die staan uh, niet als echt op deze LP. Het is een dubbel LP, hij is uitgekomen in 1980 natuurlijk. En uh, nou ja, het is, het is live en het is mooi. We gaan uh, het natuurlijk niet in chronische volgorde... want dan zou je een hele kant achter elkaar, De Hoe, horen. En dat is, vind ik helemaal niet erg, hoor. Maar ik kan me best voorstellen dat er ook luisteraars zijn die denken van nou... Uh, uh, Laat uh, maar uh, zitten. Ja, dus we wisselen, <laughs> we wisselen het een beetje af. Het is natuurlijk een dubbel LP, dus ik heb klaar kant 1 en kant 3. En uh, kant 3 begint met Queen. Kant 1 is geheel gewijd aan De Hoe... Dus dat wisselen we een beetje af. Ja, dat wisselen we gewoon een beetje af. Dus het is niet het concept in chronologische volgorde, want uh, dat is een beetje lastig. Maar we beginnen met Queen. Laten we het dan maar eens doen. En Queen uh, speelt dus live. En die, uh, dat nummer dat heet Now I'm There. Here I stand, here I stand, here I too stand round. For Cambodia Name the who ja The Who met uh, twee nummers en, en dat ene nummer dat heet de eerste nummer heet Baba O'Reilly en daarna Sister Disco en uh, u luistert naar een uh, een dubbel LP vandaag en dat is The Concert for the People of Cambodia en dat is het oude Cambodja ik weet trouwens niet of het nog steeds zo heet... of het nu alweer Cambodja heet. Maar in ieder geval, deze concerten werden gegeven... op 26, 27, 28 en 29 december 1979... in het Hammersmith Odeon Theater in uh, Londen. En uh, daar uh, traden dus vier avonden lang bands op... allemaal uh, om geld in te zamelen... voor het uh, op dat moment zeer noodlijdende volk... van uh, Cambodja of Kampochea, zoals je het noemen wil. Het concert werd... Uh, georganiseerd eh, op initiatief van eh, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, meneer Koert Waldheim, die contact nog zocht met Paul McCartney om eh, te kijken of eh, we niet iets konden doen in de geest van bijvoorbeeld zoals ze dus ook een keer de concert voor Bangladesh ge gehad hebben. En dat lukte dus. Alle, alles wat toen de tijd iets voorstelde in de Engelse rockmuziek rond de jaren, rond eh, de eeuw, de, nee, niet de eeuwwisseling. De decenniumwisseling, zeg maar. Van de 70 naar de 80e jaren. Dat, dat speelde hier. Queen, heeft u al gehoord. En we gaan nu naar uh, The Clash. En dat liedje, dat heet Armageddon Time. Het was het voor de people of Kampuchea. En u hoorde uh, The Clash. En uh, dat is fantastisch natuurlijk. Eén van die bandjes die in de zeg maar, New Wave punkperiode opkwamen. Uh, en die traden daar natuurlijk ook op. Het waren vier avonden dus met... Uh, en die daar allemaal belangloos stonden te spelen. Er is ook een film van gemaakt. Die heb ik ook bij, er uh, is ook een DVD van trouwens, van het hele concert. En we hebben natuurlijk dit uh, dubbel album: The Concerts for the People of Campuchia. En uh, grote namen uit die periode van de popmuziek, de jaren 79, 80. Nou ja, 78, 79, 80, zeg maar, die periode. En die doen er uh, allemaal aan mee. Uh, we gaan gauw door. Met de hoe. Dit keer een wat rustiger nummer. <laughs> ja, maar ik moet het een beetje afwisselen. Dus uh, ik ga nu Behind Blue Eyes. No one knows Behind blue eyes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 vengeance is never free No one knows what it's like to feel these feelings like I do and I blame you No one bats back his hard. A flu. But my dreams, they are as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance. get over before i use you vijf opnames natuurlijk en uh, van uh, al deze bands en uh, dit was uh, de hoe natuurlijk weer ja die kom je even vaak tegen want uh, pff, die hebben gewoon een hele plaatkant gekregen dat geldt ook voor de Pretenders die hebben ook zo wat een hele plaatkant en uh, ja Paul McCartney en Wings natuurlijk ook die hebben allemaal drie meerdere nummers erop staan andere bands maar één ja oké okay, dat uh, zal allemaal goed zijn Um, de plaat kwam dus uit in 1980 en het concert nogmaals dat vond plaats uh, in de kerstperiode van 1979 van 26 tot en met 29 december in uh, Hammersmith Odeon Theater in uh, Londen in Engeland. En alles wat er was dat stelde echt iets voor in de Engelse rockmuziek van uh, die dagen. Want uh, er staan geen kleine jongens bij. De volgende die we gaan draaien. Um, dit dat is uh, een man die ondertussen helaas niet meer onder ons is. Dat is uh, Ian Jury. En uh, die had een band, en, uh, ook had die zeg maar, New Wave punk periode. Kwam dat allemaal zo'n beetje 76, 77, 77, kwam dat opzetten. En um, ja, Ian Jury was daar een van de componenten van. Met toch wel soms wat ondeugende teksten. Uh, Sex and drugs and rock'n'roll and was een van zijn grote hits. En wat we nu draaien, dat is eigenlijk zo mogelijk nog ontdeugender. <laughs> hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. I don't be a lunatic. Woo! In the deserts of Sudan. And the gardens of Japan. From the land to Yucatan, Every woman, every man, help me with your rhythm stick. Help me, help me. Shit I go, ich lieba Help me, help me, help me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Help me. Help me. Help me. In the royals of Bordeaux and the vineyards of Bordeaux Eskimo, Arapaho move their body to our fro Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, That's is good, say fantastic With your rhythm stick It's nice to be a loony Hit me, hit me The dock of Tiger Bay On the road to Mandalay For Bombay To sanctify Over the hills And far away Hit me with your rhythm stick Hit me, hit me Says Sivon, huh? he says stick Hit me, hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Two fat persons click, click, click. Hit me. En de blockheads, Ook zo'n uh, punkband of uh, Nieuw Weef of hoe je het ook noemen moet. En in ieder geval, het was een beetje weer een, een, een tweede rebelse periode in, de, in de, de rockmuziek. Waarin de punk zich met name is afzetten natuurlijk over het, tegenover het establishment. Het gladde overgeproduceerde uh, popwerk en de disco voornamelijk ook natuurlijk. Ja. Allemaal van die gladde benden en zo. En um, uh, vandaar dat ze we dus... Uh, ja, uh, weer extravagant werden. Uh, we kenden natuurlijk Johnny Rotten... met veiligheidspelden door zijn neus en zo. Weet ik het allemaal niet. Uh, <lacht> jij was ook zo'n punkertje, geloof ik, in de tijd. Uh, ja. Ja, ja. Jij was ook een punkertje. Ja. Want het is uit, uh, jij was toen een jaar of... 15, 16? Turkic? Ja, sowieso. Ja, ja, ja. ja, ik heb, ja, ik, heb, ik heb een periode gehad... Dat ik me ook nogal uh, vrij uitgesproken uh, uitliet. En, ja. en ook, ook uiten. Ja, ja, ja. Goed, die hele punt dus. Nou, we kennen het. Johnny Rotten en de Sex Pistols, voornamelijk. Uh, wie waren we nog meer? Wat waren er nog meer? De, de Clash hebben we al gehoord, natuurlijk. Ian Jury hebben we gehoord. En er waren nog meer van dat soort bands. Maar die namen schieten we nou even niet, uh, niet zo 1, 2, 3 te binnen. Goed, uh, u luistert dus naar een live registratie van het concert. De concert, het concert voor de. People of Kampuchea het oude Cambodja, En uh, dat concert werd vooral... Uh, ge, ja, een initiatief kwam bij de Verenigde Naties vandaan... met name bij uh, Koert Waldheim, de toenmalige secretaris-generaal. Die zocht contact met Paul McCartney en zei van... Uh, kunnen we daar niet iets mee doen? En Paul McCartney die zei natuurlijk, ik ga het gewoon proberen. En dat resulteerde dus in vier avonden uitverkochte concerten... van Queen, The Who... Uh, Paul McCartney, Wings zelf natuurlijk... en alle andere pretenders waren erbij. Nou ja, Elvis Costello, u hoort ze allemaal nog. U gaat ze allemaal echt horen in de komende nog uh, kwartier en een uur. Uh, ik heb nu, uh, ja, de hoe weer. Want die, dat zeggen, dat is één volledige plaatkant. En uh, het is wel interessant om dat allemaal te laten horen. En dit is natuurlijk het, uh, het slotstuk van het optreden van de hoe. En dat kent u natuurlijk allemaal. Doch ja wer well.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 Ja, u luistert dus naar een zeer explosieve versie van het uh, prachtige nummer van uh, The Who uit de rock... oorspronkelijk natuurlijk uit de rock opera Tommy in nege, uit 1969. En uh, dat deden ze dus in 1979 nog eens eventjes heel dunnetjes over. Goed, de nummers van The Who heeft u gehad. Um, ik moet een beetje, uh, een beetje gaan spreiden, want anders denk dat het vier uur niet halen. Uh, want het is, uh, ja, het is een dubbel LP. Uh, maar goed, we, dat maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon lekker door. En uh, uh, u luistert dus naar de concert voor Campuchia. En uh, dat was dus echt een legendarische uh, tijd. Vier avonden lang maar liefst in het uh, uh, uh, Hammersmith Odeon Theater in Londen. Vier avonden lang gigantische rockmuziek. En vier avonden lang uitverkocht. En vier avonden lang werd er gewoon... Veel geld opgehaald. Ik heb, we kunnen nog niet, steeds niet de hand erop leggen hoeveel het was. Of heb jij intussen wat gevonden? Uh, nee, exacte bedragen worden nergens genoemd. Nee. Uh, het concert bracht op zich al aardig wat op. Maar ik geloof dat uh, dat overtroffen is door de uh, platenverkoop. Ja, die LP, die, die LP die heeft echt verschrikkelijk verkocht. En daarnaast was er dus ook nog een video in de tijd. DVD ja. was er nog niet. Uh, en er is, ook, er is ook een DVD van uh, te krijgen. Dus als u dat uh, allemaal wil meemaken en, mee, en wil zien. Um, maar dat is uh, al met al toch een. Uh, wat er zo genoemd wordt, is het toch een uh, flink bedrag geweest. Ja, dat is een adembedragje ja. uh, geweest. Goed, nou, we moeten een klein beetje gaan spreiden. Want ik wil natuurlijk wel proberen om met de muziek uh, vier uur te halen. En uh, ik heb nu twee plaatkanten erop zitten. Uh, we hebben nog één uh, liedje van. Uh, kant 3, want ik heb kant 3 nu... en zo meteen komen kant 2 en kant 4. Die gaan we dan weer afwisselen. Uh, dus ik heb nog een liedje voor u... op kant 3 van deze LP. En dat is voor de band The Specials. En uh, dat is ook zo'n zo leuk bandje in de tijd. En uh, het nummer wat we... van The Specials gaan draaien... dat heet Monkey Man. <applaus> I never saw you, I only heard of you, I'll get a puppy monkey back. I never saw you, I only heard of you, I'll get a puppy monkey back. Dus de specials. En uh, dat liedje dat heet Monkey Man. Jawel. Ja, ik gooi de film er vast in. Want uh, ik wil graag de, de volgende twee plaatkanten... Uh, lekker voor het volgende uur bewaren. Dus uh, we gaan er eventjes uit onze vaste filler. Dit was niet op het concert, hoor, dit. Dat je dat niet denkt? Nee. Dit is gewoon Brian Onger en de Trinity. Wel een liedje van de Beatles, trouwens. bewerkt heeft de Day in the Life. En dat is altijd zo'n beetje onze eindtune, hè. Onze ureindiger. Goed, we gaan straks verder. En u krijgt nog uh, te horen straks natuurlijk de Pretenders. Elvis Costello en de Attractions Paul McCartney en Wings en Rockestra Dan vergeet ik nog even te noemen nee dat vergeet ik niet want ik denk er nu aan uh, Dave Edmunds en Rockpile die komen ook nog langs Dus ik denk dat het nog wel even interessant wordt. Tot zo aan de andere kant van het nieuws.